Goedenavond, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Nog steeds wordt er met man en macht gezocht naar overlevenden onder het puin in Turkije. Hulpdiensten hebben het moeilijk door de kou en doordat wegen onbegaanbaar zijn. Het is ook nog steeds niet veilig, ziet mijn collega Miral vanuit het rampgebied. Er zijn nog naschokken en er is instortingsgevaar. En je ziet misschien dat er bijna geen licht brandt in die flats, want niemand durft daarnaar terug te gaan. Dus het is nog heel gevaarlijk hier ook in het centrum van Adana. Inmiddels zijn er al meer dan 7000 doden geborgen in Turkije na de aardbevingen daar. Ook in Syrië zijn duizenden doden gevallen. Tijdens de coronapandemie deden we het volop. Zoomen. En daarna gingen we weer met z'n allen naar kantoor. Nou, dat heeft het bedrijf ook gemerkt, want Zoom gaat nu 15% van al zijn personeel ontslaan. De baas zegt zelf dat hij 98% van zijn salaris inlevert en ook afziet van al zijn bonussen. Ook andere techbedrijven, zoals Google, zien de laatste tijd hun omzet teruglopen en moeten mensen ontslaan. In Brunsum in Limburg is een huisarts weer opgepakt op verdenking van verkrachting. Vandaag kwam er weer een aangifte binnen tegen de man... die al eerder is veroordeeld voor verkrachting van drie patiënten. Hij kreeg naast drie jaar cel toen ook een beroepsverbod van vijf jaar. Omdat het openbaar ministerie en de huisarts zelf dat toen aanvochten, mocht de huisarts gewoon doorgaan met werken. En na vier maanden kan super FC Eindhoven-fan Henny eindelijk weer naar wedstrijden van haar geliefde club toe. Henny zit in een rolstoel en omdat ze afhankelijk is van anderen... om naar het stadion te komen... was ze altijd uren van tevoren voordat de wedstrijd begon... al. Aanwezig. Maar in september kreeg ze van de club te horen dat het niet langer mocht was Henny enorm verdrietig door. Maar nu is er een oplossing. Vrijwilligers van de club halen haar nu op en brengen haar weer thuis. Ik ben eigenlijk wel blij. Ik heb steeds gezegd, ik kom nooit meer in het stadion. Dat doet best wel zeer. Omdat het van, eigenlijk van FC Eindhoven, van het bestuur, en, niks gedaan hebben. Maar aan de kant ben ik natuurlijk wel weer blij. Want ik zie mijn voetbalmaatjes weer. Ik kom vrijdag dus wel naar het stadion. Maar het zal wel eh, dikke tranen worden. Dat, eh, het is emotioneel. Ja, vrijdag zit Henny dus weer langs de lijn. Het weer vanavond en vannacht op sommige plekken mistig. Het gaat ook flink vriezen met tot min 7 in het oosten. Morgen trekt de mist op en wordt het vooral een zonnige dag. Net als vandaag en dan een graad of 6. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengrond van de AWB.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 Yeah. Carnaval. Dat was uh, Joop Tenhuizer in uh, de serie Wij klimmen op van Solist naar Big Band, uh, aangeland bij uh, het Sextet. Vandaag Jazz, ZFM Jazz op zondag, het tweede uur, samengesteld ook door Peter Den Boer, ondergetekende. Dat waren dus de sextetten waar we waren blijven hangen. We gaan... Uh, uh, sorry, het septet we hadden we al. We gaan nu naar het octet met z'n achten. En langzaamhand krijg je dan een andere klankkleur. Want je kan in uh, het hele spectrum binnen je orkest... kan je ook weer instrumenten naast elkaar akkoorden laten vormen... of, of deels akkoorden laten vormen... en samen met de piano en of de gitaar en de bas wordt dat nou weer een heel andere klankkleur. Voor het octet heb ik gekozen naar het Flashback Quartet met Friends. En die Friends zijn Danny Dorit, vibrafoon, Jacques Schaap, Ben Wezel en Maat Kluwen. Klarinetten naast uh, Bob Kaper. Marcel Hendricks op de clarinet uh, in de sax. Marcel Hendricks piano. Adrie Braat, de zeer actieve man mogen we zeggen. Bassist in de Dutch Winkelers Band. Leider van de Biggles Big Band. En bij allerlei andere groepen... opererend als uh, ondersteunende bassist. En Hub Jans op het slagwerk. En we gaan luisteren... naar dit Flashback kwartet. En Friends... met z'n achten. En dan gaan wij... Uh, uh, horen... Uh, slipped Disc... We'll uh -huh. Doe het maar met ze achter, zonder uh, in de knoei te raken. Het uh, flashback-kwartet met Frans Slipped a Disc. De Nederlandse zangeres Colette Wikkenhagen, die uh, ook net als al die andere groepen ernstig uh, in de problemen is gekomen door twee jaar gedoe met corona. En uh, het, het, het, het uh, muzikantenleven is langzaam weer een beetje aan het opkrabbelen. En uh, iedereen snakt ernaar om te kunnen optreden. Maar ook om te kunnen gaan luisteren. Nou, gelukkig kan dat allemaal. Regelmatig. Of in clubs of in nou, cafés is het nog minder. Maar in allerlei uh, andere gelegenheden. Just Friends Jamming, zegt Colette Wittehagen. En uh, ze staan uh, met z'n negenen zelfs uh, op de cd. Rienus Groeneveld, Sax, Saskia La Rood -trompet. Michael Gustorf, Viool, Frits Katté op de saxofoon. Colette Wittehaar zingt, Kloes van Mergel op de sax. Viro Maillieu op de contrabas, Ben Schreider op slagwerk en Hans Kwakenaat op de piano. We gaan eens luisteren wat zij ons gaan brengen. En dat is een uh, jet lag jam. Je, je, Ja, het is niet makkelijk, zal ik zeggen, om uh, dan toch een mooi product te krijgen. En, waar... en ik vind dat op deze cd dat men daar ruim in is geslaagd. Zeker rondom de mooie sket stem van Colette Wickenhagen. Uh, het is of uh, allemaal uitgeschreven en dan is het heel knap, want dan is het een mooi arrangement. Of het is uh, allemaal goed luisteren en... Uh, gaan met die banaan en ja dan kan het wel eens schuren hier en daar maar dat hoort dan weer bij het, de live muziek en bij de improvisatie van het moment voor beide is wat te zeggen ik heb nu een cd op de draaitafel liggen uh, een notet met zijn negenen en dat is uh, regionaal talent dat vind ik wel erg leuk dat ik dat gevonden heb Siegfried, Siegfried. Van der Klucht en His Swingmates. Siegfried uh, op het slagwerk. Weiland Fred Leeflang op de sax. Vincent Koning, daar hebben we hem weer op de gitaar. Brian Hickey, Hemmendorgel. Jalle van Tongeren viool. Jan Reinen op de piano. Philip Harper op de trompet. Ray Kaard ook op de trompet. Tobias Leeflang op de bas. En... Uh, ja, wat gaan ze ervan maken met z'n negen? Live opgenomen, niet live, dat weet ik trouwens niet. In ieder geval opgenomen in, uh, wat in het uh, Roemruchte Stadscafé. Dat is ook al jaren een, andere een, andere, een ander etablissement geworden. En uh, we gaan eens kijken wat het wordt. Siegfried Swingmates met Perdido. Ja, nog een laatste hoge noot op de trompet. En uh, het is gebeurd. Siegfrieds Swingmates. Uh, die waren met z'n negenen. Een tienmansband. Dat is een uh, opname van alweer enige tijd terug, zullen we maar zeggen. Maar het was uh, wel helemaal klonk als een klok. Het klinkt als een klok. De Young Sinatra's. Dat zijn allemaal veelbelovende Nederlandse muzikanten. En eh, ja, luister zelf zal ik zeggen. Het is mooi gearrangeerd met z'n Heel knap. We gaan luisteren naar eh, een stuk You Driving Me Crazy. Hij wordt gezongen door Tom Gable. Mm.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 She Sinatras. Ik heb nog een band gevonden met Zijn Elven. En dat is de begeleidingsband van V. Klaassen. Uh, we gaan luisteren naar een stuk van haar. Without a Song. V. Klaassen, die met heel veel succes heeft opgetreden. het laatste uh, vorig jaar. In, uh, in de krocht. Geweldig was het. En uh, we hebben gelukkig allemaal platen. Waar we nog kunnen terugluisteren. Girl and a friend without a song Without a song life would be incomplete an endless dream where we will never meet There's no refrain the words can't touch the heart without a song trouble and woe, but sure as I know the river will flow I'll get along as long as the song is strong in my soul I'll never know what causes rain to fall I'll never know what makes grass so tall I only know there ain't no love at all without a song Do do do do do do do do do Butter butter Butter Butter do butter butter butter butter Beep beep, buddy, beep werk, hadden we John Engels. Ik ga nu naar een tienmans band. Een elfmans band. Dat is nog beter. Een Vlaamse groep. Pieter Embrecht en de Radio Kings. En Die hebben uh, een mooie arrangementen en die hebben op hun cd onder meer het nummer dat wij kennen van Ramse Shafi. En hier heet het Sing, Fight, Cry and Pray, Pieter Lembrecht en de Radio Kings. For de one who's hiding from the world, voor de one who thinks it's never getting better. For the one who feels like he's alone You should know that we are all together For the one who already closed the book For the one who just can't forget her, For the ones that don't know where to look You should know that we are all together Fight, cry sleep at night For the ones who live in constant sorrow For the one who feels like nothing's right We're all alike I just want you to know For the one who is so stuffed with pride Full of himself who cannot see the other For the one who thinks that money's always right. You weren't born to be like this, my brother. I'll sing, fight, cry, pray. Eyes are open wide for the one who feels it's getting better. For the one who's heading for the light. For those who know that we will be together. Met zijn elven gingen we er uh, in één slotakkoord prachtig uit. Pieter Embrecht en de Radio Kings. Ik heb nog een uh, groep dat is weer iets heel anders. De, de groep bestaat niet meer. Het Leids Studenten Jazz Gezelschap. Dat destijds uh, heel veel zogenaamde hotmuziek maakte. Dat wil zeggen, ze hadden uh, arrangementen en daar uh, gingen ze Losjes doorheen zal ik maar zeggen. Maar dat resulteerde dan in het feit dat er uh, ter plekke ongelooflijk geïnspireerd en inspirerend uh, werd gemuziceerd. Uh, ik ga nu laten horen uh, dit Leidse jazz Spanish Shaw. Ja, het uh, leids Jazz yes Studentengezelschap. Fantastische band die uh, op enig moment is opgedroogd en klaar is uit. En uh, veel muzikanten zijn verder gegaan met succes in andere bezettingen. Ik ga nu, uh, nu zijn we een beetje gekomen aan uh, de, de big bands, zal ik maar zeggen. Uh, het aantal. Uh, het aantal doet het er niet meer toe. We zijn uh, rond de 18. Ik heb uh, hier een mooi voorbeeld van uh, het kwartet van uh, Pim Jacobs. Uh, Pim Jacobs piano, Wim Overgouw gitaar, Ruud Jacobs bas en Peter Ikma slagwerk. En er zit een orkest bij uh, dat gearrangeerd en geleid wordt door Harry van Hoof. Our love is here to stay. Oh <laughs> kun je het natuurlijk altijd mooi maken. Het eh, kwartet Pim Jacobs met een orkest waar strijkers bij zitten. Een beetje metropoolorkest eh, niveau. En dan zit je gewoon een man of 40. En eh, als je dat dan mooi arrangeert... dan krijg je ook stukken zoals deze. We lopen een beetje tegen het einde. Nog niet helemaal. Van eh, deze uitzending ZFM Jazz op zondag... Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter Den Boer. En uh, het lekkerste heb ik voor het laatst bewaard natuurlijk. Dat is de uh, Jazz Orchestra of the Concertgebouw. Een tribute to Ray Charles met als zangeres Madeleine Bell. En uh, ja... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 personen. Waaronder uh, gitaar Jesse van Rullig, piano Peter Beets, allemaal grote jongens. Ruud Bruls, die uh, leidt het en die speelt ook uh, trompet. Bert Boer op de Trombone. Sjoe Dijkhuizen, Jan Menu. Noem maar op. Madeleine Bel zingt, zoals ik gezegd heb. Halleluja. Halleluja. Nee, strike up the band gaan we doen. Strike up the band. Strike up the band, strike up the band. Uh, laatste nummer. Uh, heel toepasselijk. Bedankt voor het luisteren. En uh, tot volgende week. Dan hebben we weer twee uur ZFM Jazz op zondag. Het laatste stuk gespeeld door Ruud Brink bij het Metropole Heel toepasselijk. To say goodbye. Dag. Mm -hmm.